Maar Nu is daar nog niet voor gekozen. We hebben voorzieningen getroffen uh, omdat, we dat, dat, omdat we dat nodig hadden. En het is de vraag: wanneer ga je dan wel en niet afboeken? Het is altijd goed om voor jezelf altijd inzichtelijk te houden: wat, wat hebben we nou allemaal al uitgegeven? In plaats van als het afgeboekt is, is het afgeboekt, en zijn we het allemaal kwijt. Maar er zijn veel kosten gemaakt. Dus je moet ook werken aan het optimaliseren van de plannen, dat gaf de heer Kramer ook aan, er zit nog ruimte in en dan is het wel goed om die kosten toch inzichtelijk te houden. Uh, en als je, als je het afboekt is het weg en dan ziet het er heel florissant uit, maar dan heb je wel een heleboel afgeboekt. Dus de vraag is of je dat wel of niet moet gaan doen, Het is ook een beetje een strategische keus. Vooralsnog heeft het college daar niet toe besloten. Meneer Bluijzen, interruptie van de heer Kramer. Ik begrijp uw overwegingen als u mij kan toezeggen dat dit niet ten koste gaat van de sociale huurwoningen. Dank u vriendelijk. Ja, nee, daar, daar gaat u gelukkig zelf over. Want u weet zelf donders goed dat als je sociale huurwoningen gaat bouwen, dat dat een andere waarde is. Nou, dan, dan spreken we elkaar. En ik ben wethouder van Financiën, dus ik, ik wil u graag helpen met nou de volkshuisvesting. Dus we vinden elkaar denk ik daar wel. Maar het heeft wel consequenties. Ik beduid ja? uh, dan toch. Uh, dan ten aanzien uh, van de stikstofdiscussie, uh, Ja, in, in principe uh, moeten we ervan uitgaan dat we kunnen gaan bouwen. Deze nieuwe Grekse he, hebben een nieuwe doorlooptijd gekregen. Die zijn ook verlengd. Dus ik hoop eigenlijk dat tegen de tijd dat de uh, stikstofproblematiek dan al opgelost is. En dat we kunnen gaan bouwen. ...op het moment dat dat kan, dat is over 1, 2 jaar, 3 jaar, dat deze problematiek dan uh, opgelost is. Uh, de grensaanpassingen de zitten, zitten, zitten met name voor het uh, entree op, uh, op het gebied uh, van de passagepanden... ...waar we, het bestemmingsplan stopt eigenlijk hier, dus tussen, tussen die eerste twee panden in... ...en nu nemen we ook het stuk mee van, van de hele passage... Uh, en ten aanzien van het uh, Badhuisplein uh, was eerst een integrale ontwikkeling met, met Venstra zee uh, voorzien. En, en, en nu gaan we ons richten op onze eigen plot. Die er wel in de grondexploitatie zitten. Dus die deelgebiedswijze aanpak die daarin zit. Met dan ook de mogelijkheden voor Venstra zee wat u daarover leest. Dat heeft u ik ook gelezen. Nou, dat, wat daar staat is wat daar staat. En misschien dat de wethouder daar straks nog iets over wil zeggen. Oh, er is een informatiebrief naar u toegestuurd. Daar staat de laatste standverzaging. in. Alsjeblieft. Uh, alsjeblieft, dank u wel. Uh, dus, dus dat zijn, dat zijn de, de, de grenswijzigingen. De parkeernormen, in, in, in het ene plan zijn de parkeernormen uh, verwerkt. En, en met berekeningen en in, in de achterliggende stukken kunt u ook nog in detail iets zien over hoe daarmee gerekend is. Daar kan ik niets over zeggen verder. Maar dat, is, dat moet straks wel veel duidelijker worden, ook met het nieuwe parkeerbeleid van hoe wij het parkeren daar willen oplossen. Dus daar heeft het wel mee te maken. Maar in feite zit dat er, zit, is er wel wat voor voorzien. Maar het moet nog verder nadrukkelijker worden ingevuld. Nou, en het optimaliseren van die, die opbrengst. Nou, daar is al aan gewerkt. Hè? Uh, er is natuurlijk gekeken, van, uh, dat, dat ziet u op het Watertorenplein. Daar zijn al meer woningen al gepositioneerd, omdat daar, dat was nog gebaseerd... Op uitgangspunten van het jaar Kruik heb ik zo ongeveer het idee. Dus dat is geactualiseerd. En op andere plekken hebben we ook geoptimaliseerd. En dat moet hopelijk dan ook leiden. Want meer woningen gedeeld door 30% geeft meer sociale. Uw woningen, meneer Kramer, dus wat dat betreft, wordt u op uw wenken bediend. Meneer Kramer, interruptie. Ja, het gaat mij niet zozeer om meer woningen. Misschien om een ontspannen omgevingsklimaat te krijgen. Kan je misschien zelfs kiezen voor minder woningen. En dat zou misschien de participatie ook helpen naar de buurt toe. Maar waar mij het om gaat, is dat ik zeg maar verkoopprijzen zie. Die absoluut niet marktconform zijn met datgene wat nu in Zandvoort betaald wordt. Ja, okay. Dank u voor deze interruptie. Ja, de, nee, oké, okay, we, we, we zitten aan de veilige kant, maar oké, okay, dat wordt verder uitgewerkt, dat hangt ook van de type woningen. Er komt gewoon een residuele berekening uit en dan worden de grondwaardes verder bepaald. Uh, dus volgens mij heb ik denk ik dan alles wel beantwoord. Uh, de status is bekend, volgens mij de partij van daar arbeid ook. Heb. Ja, volgens mij heb alles behoorlijk. Dank u, vriendelijk, meneer Bluis. We promoveren dit stuk naar een bespreekstuk straks in de Raad. En er komen nog twee vragen in het tweede termijn. Niet eerst voor meneer Kramer, eerst voor mevrouw Kuin. Zegt u maar. Ja, dank u wel. We hebben even overleg gehad en uh, um, kunnen we zeggen, we gaan uh, akkoord voor ons ook een hamerstuk. U ook een hamerstuk. U heeft wel snel overleg gehad. Techniek staat voor niks. Uh, u ook niet. Dank u, mevrouw Kuin. Meneer Kramer. Ja, als ik veel van mijn collega's hoor en ook zeg maar de inspreker. Uh, zou ik het, uh, de, het college willen meegeven of het niet verstandiger is om eerst deze raad kaderstellend een aantal uitgangspunten mee te geven. Alvorens ze de inspraak ingaan. Want het zou ongelooflijk teleurstellend zijn als we de inspraak ingaan en het komt terug en we gaan dan opnieuw uh, andere kaders stellen. Dus dat wil ik nog even meegeven. En uh, voor de rest is het voor ons ook een hamerstuk. Dank u vriendelijk, meneer Kramer. Uh, ik kijk rond. Mag ik aannemen dat ieder hamerstuk... Ik zie knikken. Hartelijk dank voor deze snelle verwerking hiermee. Een hamerstuk. Dank u meneer Bluis. Ik denk dat u blijft zitten. Hè? Dat ook een hamerstuk, denk ik. begroot natuurlijk wel. Dat hangt van een efficiënte behandeling af. Dames en heren, is er nog een changement noodzakelijk? Want ik zie, U wilt naar het toilet. Ik schors deze vergadering voor 4,5 minuut. Dank u.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 in het maar bijzonder het college verzoeken, beter om plaats te nemen. Metis, bent u alleen of komt uw collega nog? Denk ik. Het was een file stond er. Nee. Ik zie mevrouw Koper dat u al beginnen wilt, maar we stellen dat ook bijzonder op prijs, maar ach ja, voor twaalf. Maar ja, uh, u bent zelf de hoofdrolspeler in de film. Van een ja, ik, ik wil toch de tijd even volpraten. Meneer geacht, Geachte, heer Bode. Er is geen belletje meer. Hm? Ja, ik, dat, is, dat heeft u ook gelijk in. Vroeger bij Monopol zat je in de pauze en als is de hoofdfilm begon. Stamp op de grond. Dan wist ook iedereen wat het gaat echt beginnen. Misschien herinner je ze dat nog. Monopol. Door de zijdeur. Nee, nee, dat nog niet. Door de zijdeur naar buiten toe. Maar Roy Rogers is binnen, zie ik. Ja, daar is Oké. Okay. Programmabegroting 2020-2024. Mevrouw Kunnarsson. Inleiding. Uh, u weet waar het over gaat. Ik zal dit in twee termijnen doen. Dat stelt u prijs, denk ik. En ik denk dat we dit vanavond al... kunnen afronden. Braakoper die dwong me al met de vinger dat het moet lukken. Mag ik eh, gewoon de normale volgorde pakken? Koper, gaat u gang. Dank u wel voorzitter. Uh, nou ja, het, het is niet een behandeling die je af moet raffelen van de begroting. Dat zijn we met elkaar eens. Maar we hebben nog twee uurtjes te gaan en dan moet het toch wel echt lukken. <lacht> oh, er is alweer kwart over. Goed, um, de begroting. Uh, voor ons ligt, wat de Partij van de Arbeid betreft, een helder stuk en goed leesbaar. Uh, we hebben geen technische vragen gesteld, omdat het voor ons helder is wat er mee wordt bedoeld. Maar we danken wel de controle voor de technische uitleg. Die was uh, net als vorig jaar heel erg bruikbaar. Uh, vandaag een paar opmerkingen over de politieke keuzes die we met elkaar moeten maken. We hebben nog wel wat toelichting van de wethouder, maar we zullen ons beperken tot de hoofdlijnen. Uh, maar als u het op prijs stelt, dan doen we zowel de, de verbeterpunten, de wensen, als ook de complimenten. Dus dan neem ik toch weer even een stukje van de tijd. En we kondigen eventueel onze amendementen en moties aan. Zo kijken we ernaar. Uitgangspunt, die gezonde financiële positie, is natuurlijk buitengewoon belangrijk. en Die kaders onderschrijven we van harte. Want goed voor ons dorp... Blijven zorgen, ook in de toekomst, dat is voor de Partij van de Arbeid natuurlijk het uitgangspunt. En eh, blij dat de wethouder al iets heeft aangegeven over de septembercirculaire. En in die zin is behoedzaam begroten uitstekend. Maar slagvaardig uitvoeren ook. En jaar, vorig jaar heb ik gezegd dat ik concrete uitwerking op een aantal punten mis... Nou, dat was voor 2018 uh, helder, want het was uh, uitvoering en planning... Uh, de planning van de uitvoering in, uh, stond uh, het jaar in teken van... Eh, maar 2019 was het jaar van aan de slag. En dan ben ik buitengewoon bezorgd, en dat zei ik net al bij de najaarsnota... dat er een aantal zaken voor uitgeschoven worden. Uh, en vooral omdat een begrotingsdiscussie wat ons betreft uh, gaat over rendement... maar niet alleen in termen van financiële rendement... Juist ook eh, als het gaat om maatschappelijk resultaat. En bijvoorbeeld het belangrijke uitgangspunt als investeren in leef- en woonomgeving is uiteraard niet alleen geld. Um, de portefeuillehouder Berendsen kwam van tevoren met een mededeling over de krocht. En fijn dat hij daar een mededeling over gaat, heeft gegeven, want daar waren we allemaal zeer benieuwd naar. Uh, omdat er... Geen geld is opgenomen in de begroting 2020 voor de renovatie en de modernisering van de krocht. En daar maken wij ons buitengewoon over, ongerust over. Uh, en wij zijn dan ook voornemens om daar bij de begroting straks met een amendement te komen. Ik kan daar verder inhoudelijk op ingaan, maar omwille van de tijd bewaar ik dat uh, voor de... Uh, ...voor de volgende vergadering. Dat geldt ook voor de investeringen die er staan. De meeste staan op A. Ik ben ook blij met de opmerking van de wethouder over de asfaltering Nieuw Unicum. Dat was ook een vraag van ons. Uh, het andere punt huisvesting raad huis staat op A. Oftewel, ik zeg het even bruut, ga je gang college. En Partij van de Arbeid is van mening dat dat een C moet zijn. Komt u alstublieft eerst terug naar de raad. Nou, dan het cluster sociaal. Helder verwoord. Uh, in het algemeen zijn we erg trots op hoe we in Zandvoort welzijn regelen. Uh, maar we zien ook de uitdaging voor de organisaties met de nieuwe methode-subsidieaanvraag. En dan is de vraag: kunnen we dit niveau met elkaar zo in stand houden? In ieder geval zie ik dat de collega's in Haarlem ook aan open eettafels, et cetera, doen. Dus wat dat betreft volgen ze het Zandvoortse voorbeeld, wat we al langer hebben, uitstekend. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Voor de Partij van de Arbeid blijft het belangrijk de extra wijk huiskamerprojecten in de toekomst met onze grijze bevolking en alle uh, ...gezondheidszorgen die daarbij komen, is het heel belangrijk dat elke buurt een plek heeft voor laagdrempelige ontmoetingen. Dus we roepen de wethouder op om dit mee te blijven nemen. Dan de zorg voor uh, leefbare wijken en buurten gaat het ook weer om die woningmarkt. We hebben het net bij de Greks gehad, het is volgens mij een rode draad, dus de opdracht voor onszelf om daar bovenop te zitten... En dan kom ik toch weer terug op die toeristische verhuur. Kan de portefeuille aangeven of de opgenomen maatregelen in de begroting nu voldoende zijn om een halt te roepen aan die bewegingen in die commerciële verhuur? Uh, complimenten voor het plan van aanpak hospies wat erin staat opgenomen. Uh, uiteraard blijft het streven van de Partij van de Arbeid ook een hospice zelf. Maar het initiatief om met iedereen om tafel te zitten en hospicezorg te doen... dat uh, vinden we uitstekend plan van aanpak. Uh, ik kijk even naar... Ik zal een aantal dingen skippen. Um, er wordt bij de voorziening veilig thuis, maar dat is dan toch een technische vraag, zie ik nu. Ge, uh, uh, daar staat dat er gestreefd wordt naar... Met een, ...met een streefcijfer, dat mag de portefeuillehouder me dan het, uh, teruggeven. Uh, een stijging aantal meldingen 61 bij Veilig Thuis. Een stijging in het aantal meldingen is een streven bij Veilig Thuis. Het, nu zijn het cijfers voor Kermerland. Dus dat geeft ook in het algemeen iets aan over de effectmeting. Maar het lijkt mij niet dat we streven naar meer meldingen bij Veilig Thuis. Dus dat mag u mij op een andere manier ook teruggeven. En dan voor wat betreft um, een motie buurtbudget, wat ik vorig jaar heb inge ingeleverd bij de, de portefeuillehouder. Uh, de portefeuille gaf vorig jaar aan dat het te vroeg was om daarover te spreken. Ik lees dat er een pilot heeft plaatsgevonden met buurtbudget in Nieuw-Noord. Het, het is misschien handig voor de portefeuillehouder. Omdat, uh, en daar hebben we nog niets van teruggekregen, Terwijl er tegelijkertijd ook staat dat er in 2020 een plan gemaakt wordt om een proef op te starten. Wij zijn heel erg uh, uh, uh, benieuwd, nou het gaat om buurtbudget. We zijn ook van plan om daar of weer met een motie voor te komen. Maar als het nodig is kunnen we ook een amendement doen met het budget. Dat, uh, um, dan lezen we tot onze uh, bevreemding dat de cultuurnood aan een jaar wordt opgeschoven. En wij vragen ons af uh, waarom dat is. En dan kom ik ook terug zo direct iets verder. Want er zijn een aantal uh, kaders die er nu gesteld worden, een aantal besluiten die genomen worden, die eigenlijk gebaseerd moeten zijn op zo'n cultuurnota. En dan vind ik de volgorde waarin zaken plaatsvinden echt onlogisch. Um, dit is pagina 97. Goed dat u het zegt. Ja, nou, dat, dat helpt allemaal. Dan heb ik op pagina 108 denk ik de boekenbon gevonden, want ik neem aan dat het college altijd een boekenbon uitlooft voor een, voor een, voor een gekke, gekke opmerking in de begroting. We hebben namelijk een nieuwe ambitie restafval van 30 kilo en het lijkt me heel ambitieus, maar goed, we gaan ervoor. Uh, parkeren komt nog terug, we, zijn, we, kom, we kijken daarnaar uit, de eerste bijeenkomst was veelbelovend. Dan de volgende kwartaal krijgen alle SRO-objecten nieuwe huurcontracten op basis van kostprijsdekkende huur. Pagina 114. Op basis waarvan, vraag ik me af, is er een ander beleidskader vastgesteld? Ik lees het nergens terug. In het raadsprogramma niet. Maar ik maak me tegelijkertijd zorgen. Wat betekent dit voor alle verenigingen en organisaties? Betekent dit ook verhogingen? Tegelijkertijd wordt er ook in het stuk gesproken over het inhalen van achterstallig onderhoud. Of gaan we dus blijkbaar de huren. ...verlagen op basis van het achterstallig onderhoud. Is dit afgestemd met de, met de gebruikers? Want uh, als het subsidieontvangers zijn, dan moeten ze voor 1 september dit jaar al de nieuwe aanvragen uh, hebben gedaan. En als daar grote verhogingen in de huren uh, komen, dan kunnen ze in de problemen komen. Maar mijn voornaamste vraag in deze is, waarom veranderen we hier de uitgangspunten? Met welk doel doen we dit? En dat bedoelde ik ook net met het cultuurnota. We hebben dus nog geen uitgangspunten voor het cultuurnota met elkaar vastgesteld. We gaan toch iets doen aan, de, aan, aan, die, aan dat programma. En dat lijkt mij niet de logische route. Dus graag uw uitleg. En dan, ik ben er bijna. Uh, we hebben met elkaar afgesproken dat we doeltreffend, open, doelmatig, participatie, structureel, goede communicatie... Al die mooie ambities staan in ons raadsprogramma, maar wat doen wij daarvoor? En hoe maken we dat bekend? In het kader daarvan heeft Partij van de Arbeid bij de voorjaarsnota een motie ingediend. En die is overgenomen door het college om de website aan te pakken. En er is afgesproken dat wij voor deze begrotingsbehandeling de stand van zaken krijgen. Dat is niet gebeurd. En dat we willen graag weten waarom dat niet gebeurd is en wanneer we dat mogen verwachten. Voorzitter. En dit is mijn laatste opmerking. Oh, wilde je nog iets zeggen? Uh, mevrouw Koper, zal ik dat vragen? Nee. Uh, ja. Meneer ja. Hendricks. Uh, 127. Dus kortom... Nou, op één ogenblik, u krijgt een interruptie ja. van meneer Hendricks. Nou, u zei dat het de laatste punten staan, maar is het eigenlijk een beetje overbodig geworden. Maar u begon uw betoog met, ik heb geen schriftelijke vragen gesteld. Ja. Waarom niet eigenlijk, als ik dit zo... Omdat op... ik geen technische vragen heb. Ik heb wel beleidsvragen. Als ik een motie ingediend heb, dan is dat een openbare vraag en een openbare discussie. Dan wil ik van u ook die ondersteuning erin. Dus dat is een beetje het politieke debat. Dank u meneer Hendriks. dank u wel. Koper. Ik ga eventjes die laatste zin dan afmaken, als u het goed vindt voorzitter. Kortom, Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over concrete uitwerking van een aantal zaken. En daar wil ik graag antwoorden op van de, van de portefeuillehouders. En we zien een hoop onder, onderzoeken... Maar uh, u kent vast wel die uitspraak van die wethouder Jan Schever, waar je niet in kunt wonen. We kunnen ook niet wonen in onderzoeken, dus we zijn erg benieuwd naar een aantal concrete zaken. Dank u wel. Dank u. Ik ga naar de overkant, meneer Kramer. Dank u voorzitter. Uh, nou, de begroting uh, geeft uh, voor openzet een uh, solide beeld. Goed te lezen dat er naast uh, de lastenverlichting er ook ruimte is voor verder uitvoeren van het raadsprogramma. Aandachtspunt blijft de hoeveelheid aan ambitie. En onze boodschap is: breng daar vooral focus aan en wil niet alles tegelijk beter kwaliteit en kwantiteit. Dan hebben wij nog een aantal onderwerpen waar wij de aandacht voor vragen en misschien wel aanvullend vragen over hebben. Nou, mevrouw Koper en uh, bij de najaarsnoter is het ook al gemeld. De uitgaven van jeugdhulp en uh, BMO uh, blijft uh, toenemen. Uh, in 2019 is daar een nadere analyse van gemaakt van de oplopende uitgaven. En uh, het college heeft uh, op dat moment een uh, project uh, uh, ...zeg maar uh, in het leven geroepen en uh, om het uh, versterken van uh, de sturing en beheersing in het sociaal domein... Um, is daar al iets meer over te vertellen en uh, zo ja, uh, wat uh, is daar over te vertellen? Voorzitter, het college gaat onderzoeken of het wenselijk is om een deel van de vrijkomende aanbod van sociale huurwoningen voorrang te geven aan mensen met een regionale en of lokale binding. Voor OPZ hoeft er uh, niets onderzocht te worden, maar roept het college op dit per omgaande in te voeren. Uh, waarom nog eerst een aanvullend onderzoek? Over de handhaving van de regels voor toeristisch verhuur van woningen is het college reeds geïnformeerd. Uit de beantwoording blijkt dat in totaal bij zes adressen daadwerkelijke overtreding is geconstateerd. En we sprake van toeristisch verhuur van een tweede woning. Ik begrijp dat het traject lopend is en zal verder worden uitgerold zoals in het plan van aanpak is beschreven. Echter, de signalen uit Haarlem zijn voor de Haarlemse situatie over de inzet niet altijd even positief. Wanneer eh, krijgen wij als eh, raad, zeg maar, eh, hier de evaluatie eh, ter inzage? En is er voldoende capaciteit voor Zandvoort aanwezig? Um, voorzitter, vooralsnog is er in... Um, de, toeristenbelast, ...de toeristenbelastingverordening opgenomen... ...dat kleinschalige verblijfsaccommodatie de toeristenbelasting kunnen afkopen... ...en grootschalige aanbieders dienen toeristenbelasting of naar ratio uh, te betalen. Nu lezen we in de beantwoording dat het college uh, dat deze in overweging zal nemen... ...of een herziening opportun is. Welke overweging wordt hierbij in acht genomen door het college... Um, Ten slotte zijn wij uh, nog steeds op zoek naar extra inkomsten. En uh, gezien uh, de tv-beelden wat uh, zeg maar de verblijfaccommodaties gaan vragen bij de Formule 1... Uh, zou het uh, uh, terecht zijn als wij als gemeente daar een klein beetje van uh, mee gaan genieten. Het college geeft aan dat de inkomsten van de particuliere markt... ...de begroting technisch niet op de postmarktgelden terechtkomen. Inkomsten betreffen precario en lezers. Als deze niet zichtbaar zijn, dan blijft wel de vraag... ...wat bedragen deze inkomsten? En in hoeverre zijn deze opbrengsten ook kostendekkend voor de gemeente? Um, Voorzitter, we lezen dat een eventuele aanpak om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer voor ouderen uit Noord eh, vertraging heeft opgelopen. Eh, gezien de slechte bereikbaarheid van ouderen van Noord naar het centrum die moeten overstappen op de Van Heemskerkstraat... ...is vertraging een teleurstellende constatering. Is dit nog te versnellen? Is de vraag aan het college. Eh, dan, eh, voorzitter, in de begroting zijn een aantal stelposten opgenomen... Is het correct dat daar waar stelposten zijn opgenomen, deze uh, pas worden aangesproken als daar aanleiding toe is en dat deze nog ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd? Is dit correct? Als laatste uh, kom ik vaak uh, in... Uh, uh, beleidsstukken, notities, het woord kleur uh, lokaal tegen. En dat wordt te pas en te onpas gebruikt in allerlei notities. Wat, wat verstaat het college nu onder kleur lokaal? En bij welk beleid en of concrete maatregelen gaan wij merken dat het kleur lokaal activiteiten betreft? Voorzitter, dank. Voor, tot uiteindelijk. Dank u wel, meneer Kramer. Ik kijk naar de VVD en ik weet niet wie... Meneer Hendricks, pardon. Ik ergens, u, uh... Meneer Bluis, u wilt dat vragen? Ja, die stelposten. Meneer Bluis, wilt u... Meneer Kramer, ja. meneer Bluis, ja, nou ja. Sorry. Nee, maar weet je wat het leuke is? Dat we ook een bandje hebben en dat mensen dat thuis ook willen horen. U vroeg aan meneer Kramer stelposten meneer stel, meneer Kramer, die gaf daar een prachtig antwoord op. Bijvoorbeeld bij onderhoud gebouwen staat een bedrag van 50.000 euro. Fantastisch, dank u vriendelijk. Meneer Hendricks, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik vraag ook uw begrip voor het feit dat uh, het is een groot onderwerp, die begroting. Het gaat eigenlijk over de hele, uh, alles wat we doen als Zandvoort. Dus uh, we hebben hier het uitgangspunt dat één iemand per fractie het woord voert. Maar ik vraag ook uw vergiffenis alvast vooraf. Uh, mocht ik uh, vragen over het hoofd zien uh, of u daarna het woord zou willen verlenen aan mijn fractiegenoot, uh, mevrouw Geurenson, om die vragen alsnog te stellen. Um... Ja, voorzitter. Echt politieke duidingen en dat soort dingen zullen we bij de raadsagenda doen, bij de raadsvergadering doen, ook in het kader van de algemene beschouwingen. Maar toch een aantal vragen ter verduidelijking, ook ten aanzien van de technische vragen die we al gesteld hebben. Um, ja, één vraag die we niet hebben gesteld. Um, inmiddels hebben we de begroting van Haarlem gezien. Op het moment van indiening hadden we die nog niet gezien, maar nu wel. En daarin zien we dat Haarlem uh, een flinke bezuinigingsopgave heeft en onder andere ook bezuinigt op. ...over het en opleidingskosten van het ambtelijk apparaat. Um, hoe zorgen we dat wij daar als zandvoort geen last van hebben... ...dat het geen verschaling is van wat mensen voor ons doen? Um, ja, zijn, en voorzitter, zijn deze vragen ook afgestemd in het college? En dan in het bijzonder gezien um, vraag 36... ...waarin de beantwoording staat... ...wethouder Verheij heeft aangegeven, dat gaat over um, gebouwde krocht. Uh, nee, dat gaat over de cultuurnota... En daar staat wethouder Vrijheid heeft aangegeven dat de krocht in kwartaal 2020 richting de raad gaat. Net als de nieuwe cultuurnota. Ik begreep, dat ook, ik begreep ook dat zij de aanpak en eventueel onderzoek met betrekking tot de krocht ook nog met Berendsen zou bespreken. Misschien goed dat jij, Mer en Cecile binnenkort verder spreken over het plannencampagne. Ik, ik kan ik, niet meneer helemaal... Meneer Hendricks, plaatsen. dat staat daar letterlijk in. Dat staat letterlijk en, ja. en jij, hè? Ja. Oké. Okay. En dat, vind, ik, dat suggereert het nog niet helemaal is afgestemd binnen het college. Dus daarover een vraag... Um, dan een vraag over jeugdtop en uh, WMO. Ja, ja, dat wil ik wel even weten. Ja. <laughs> dat dit als voorbeeld. Uh... Ja, voorzitter, dan uh, de vraag die OPZ ook al stelde over jeugdtop en WMO. Uh, kan, kan het plan en die analyse ook met ons uh, gedeeld worden? Um, Dank je Ja, parkeren en mobiliteit, daar verbaast ons dat we al voor de vierde keer geld ter beschikking stellen voor min of meer hetzelfde. Ik kan die duiding van het college niet helemaal volgen, maar we komen daar nog op terug. U zegt namelijk dat de hoeveelheid beleidsambtenaren die we hebben overgedragen eigenlijk genoeg is om op de winkel te passen en niet om nieuw beleid te ontwikkelen. Ik vind het lastig te rijmen met de oude begrotingen van Zandvoort die we hier hebben vastgesteld in de jaren voor 2018... Waarin ook altijd sprake was van nieuw parkeerbeleid en nieuw, nieuw mobiliteitsbeleid. Dus van, volgens mij hebben we dat complete pakket uh, overgedragen. Over het klantcontactcentrum. Uh, wilt u extra uh, capaciteit voor? Ja, dit verbaast me ook gezien de toezegging van de burgemeester... dat we afgelopen juni een eenmalige bijdrage doen om de boer op orde te krijgen. Uh, dat is blijkbaar niet op orde. Maar op een gegeven moment is ook wel dat bestaande taken... gewoon met bestaande middelen moeten worden uitgevoerd. Ehm... Um, ja, we hebben vraag 8, dat gaat over de BRP-audit. Uh, dat antwoord verbaast ons, want voor mij hebben we materieel budget ook overgedragen. Maar los daarvan, als ze in het verleden kon voor 6400 euro en nu voor bijna 60.000 euro. Uh, ja, ik mag geen reclame maken hier natuurlijk uh, voor mijn, mijn eigen werkgever. Maar dan zou je misschien nog verder kunnen kijken dan alleen de gemeente Haarlem als uh, uh, uitvoerder hiervan. Um... Vraag 12 van ons, die ging over de indexatie. Want u wijkt hier af, volgens mij, van het percentage uh, wat het CPB hanteert. En ook dus daarmee af van wat er in de dienstverleningsovereenkomst staat. Dat scheelt voor dit jaar 85.000 euro als we die 1,4% hanteren. Um, en u zegt eigenlijk als antwoord, ja, we hebben afgesproken, omdat het voornamelijk personeelskosten zijn, dat we afwijken van het DVO. De vraag is eigenlijk, waar is dat besloten en door wie? Met andere woorden heeft de raad ook mee ingestemd met het nieuwe uitgangspunt. Um... Ja, Vraag 31. In het raadsprogramma hebben we afgesproken dat we een plan van aanpak gaan doen... ...voor de vergroening van de openbare ruimte, omdat die nu achterblijft. Wij hadden gevraagd wanneer komt dat plan. U geeft daar een heel interessant antwoord op, maar niet op de vraag die wij gesteld hebben. De vraag wanneer komt dat plan van aanpak, wat we hebben afgesproken, is... Ik, ik, zie daar, ik had daar een antwoord verwacht als in het komt over een kwartaal... of dat komt op dit moment, een moment. Wanneer komt dat? Er staat goed? wel een antwoord, hoor. Er staat dat dat meegenomen wordt in investeringen, ja. Ja, nou, dat is toch een antwoord. Uh, wilt u betoog geven? In dat wat mij betreft niet een plan van hoe gaan we u die... Ik begrijp je al enthousiast, veel? meneer ja. Bluis, maar... Um, ik heb ook alle begrip voor. Ja. vraag 32, leegstand en achterstallig onderhoud. Uh, momenteel, zegt u, is er nog geen juridische grondslag om dat... Uh, ...instrumentarium wat we hebben beter in te zetten... Ligt, dat, ...ligt die juridische grondslag aan ons als gemeente? Hebben wij daar verordeningen bij nodig? Of is dat een juridische grondslag die u mist vanuit het Rijk? Vanuit de landelijke wetgever? Dan uh, het openzetten, de vraag gesteld over handhaving van kortdurende verhuur... ...die hoef ik dus niet te herhalen. Um... Heb je het gemist? Ja, ja, vraag 55 van ons gaat over de deregulering uh, pilot... U zegt dat die pilot in kwartaal 2020 komt. Maar deregulering zou je eigenlijk ook breder moeten kunnen zien. Dus even mijn oproep die ik hier doe dan alleen die pilot. Als nou die pilot vertraging heeft opgelopen zou ik u ook nadrukkelijker willen oproepen om deregulering en de wens om minder uh, regels op te leggen ook in de staande praktijk mee te nemen. Ik verwijs dan even naar de brief van de venters die we hebben binnengekregen. Um... Ja, en ook uh, investeringslijsten zien we de... Huisvinders die van het raadhuis staan als A, die zouden wij ook graag als uh, C opgenomen willen hebben. Ja. En dank u wel voorzitter wat betreft mijn gedeelte. Ik heb zo snel mogelijk gepraat, maar ik hoop dat ik uh, volgbaar was. Ja, ik wou u net vragen, misschien kunt u de volgende keer ook wat langzaam. Dank u vriendelijk. Uh... Voorzitter, ik hoorde uw oproep en uh, uw nadruk op de tijd. Dus ik heb het zo snel mogelijk geprobeerd. Fantastisch mijn index. dank u vriendelijk. Ik ga naar de overkant kijken, meneer Keuning. Dank voor het woord. En een dankwoord aan het college voor de beantwoording van de vragen. We vinden niet dat er hele gekke dingen in de begroting staan... en vinden de antwoorden op onze gestelde vragen helder. Uh, ik heb wel een paar opmerkingen slash vragen. Laatst waren eenzame jongeren heel erg in het nieuws. En ik heb daar ook een vraag over gesteld. Het antwoord was op zich wel duidelijk. Toch ben ik benieuwd of er meer bekend over is. Is er bijvoorbeeld een rapport of een onderzoek beschikbaar hierover... Uh, met betrekking tot Zandvoort... En is er volgens de wethouder een mogelijkheid om statushouders in de vorm van een pilot te koppelen aan werkgevers. Zodat de participatie versnelt en verbetert in onze samenleving. Uh, ik zie ook graag de motie over de krocht van een voorgangster uh, verschijnen. En ik kan hier kort over zijn en ik verheug me op de algemene beschouwingen van andere partijen. Dank u wel. Dank u. Vriendelijk. Er is maar één hoofdfilm in dit gebouw. Dank u. Ik ga naar de overkant, naar het. De... CDA, meneer Mertens. Dank u, voorzitter. Uh, we zijn één jaar verder. We hebben vorig jaar bij de programbegroting... Uh, de uitvoering tegelijkertijd de uitvoeringsagenda meegenomen. En uh, ja, dan brengt me toch uh, naar de opmerking die eerder gemaakt is... Uh, uh, door de Partij van de Arbeid... dat het CDA wel vindt dat er te weinig uitvoering is. En het bekendste voorbeeld wat in de stukken staat... ook in de huisnoord is dat terug te vinden... ...dat er maar 21 van de investeringen uh, gerealiseerd worden. En dat merk je ook. Dat merk je ook in het onderhoud openbare ruimte. Uh, dus dat is, uh, moet ik zeggen, teleurstellend. En tegelijkertijd een aanzet om dat te verbeteren voor het komend jaar wat CDA betreft. Een oproep naar het college toe. Ze hebben dan ook wel het bedrag uh, uh, realistischer gepland voor het komend jaar. Maar dan nog... Uh, uitvoering is belangrijker dan veel stukken uh, maken. Uh, dat uh, uh, vooraf en een oproep aan het college daarvoor, dat zullen we ook in de gaten houden het komend jaar. Uh, we maken als CDA een compliment als het gaat om de financiële kant, want die financiële kant die zit goed in elkaar door het behoedzaam manoeuvreren. Uh, betekent het wel dat er dus een, uh, een voordelig saldo is, het meerjarenperspectief, de financiële kant. ...is op orde op één jaar na en dat kan opgelost worden. Dus dat ziet er goed uit. Zandvoort heeft een solide financiële basis. En daar mijn compliment naar het college. Uh, ik heb een paar kleine opmerkingen nog, voorzitter. Ik zal het ook niet heel lang maken. We komen erop terug bij de uh, algemene beschouwingen. Uh, wij vinden het wel jammer dat de investering van het raadhuis doorgeschoven is. Uh, daar liggen zoveel kansen uh, uh, voor Zandvoort. En dat betekent 2020, 2021, dat gaat allemaal nog wel even duren. Dat vinden wij jammer. Wat we verstandig vinden, dat is eerder gezegd door andere mensen hier... ...dat is dat de nieuwe stelpost Sociaal Domein van 300.000 euro. Dat is een goede en verstandige set van het college. Zeker wat eerder opgemerkt is door anderen, als het gaat bijvoorbeeld om jeugdhulp. We hebben er wel een vraag over, een aanleiding van de sociale paragraaf. En dat is dat... Uh, het CDA die zou graag zien dat... en ik heb die vraag ook gesteld bij de najaarsnota... die zou graag zien dat uh, de dagbesteding voor, het weekend, dagbesteding voor het weekend... door de enorme toename van het aantal uh, mensen... die aan die verschrikkelijke ziekte uh, lijden... Uh, toeneemt. Vergrijzing in Zandvoort en ook de mensen die daar problemen mee hebben. Uh, voor mantelzorgers is dat essentieel. We hebben gelezen dat... Uh, Ambitieniveau door het college na 2020 uh, gesteld wordt. Dat vinden wij jammer. En, uh, uh, ik heb de vraag ook dus wel aan de wethouder. Is dat vast of gaat u daarover nog praten met de sociale partners als het gaat om de sociale basis? Voor het CDA is het een essentieel punt om die zaterdag minimaal daarbij te betrekken voor Zandvoortse ouderen die aan die ziekte lijden, Met name die aan die ziekte lijden. Ik ben blij met de opmerking van de wethouder over de krocht. We hebben de vraag of er een plan B beschikbaar is. Nou, laat hij nou dat plan B volgens mij de ruimte gebruiken buiten de zaal al noemen vanavond. En wij zullen absoluut het amendement van de Partij van de Arbeid gaan steunen... als het gaat om geld investeren voor de, krucht, voor de krocht. En dat nu eens ook een keertje doen en dat opnemen in de begroting. Wij maken ons nog zorgen als het gaat over het groene karakter van Zandvoort... Veel te veel bomen gekapt, ook gezonde bomen. En wij komen uh, op een andere manier daarop terug, uh, niet via de begroting. Maar we zullen het op een andere manier doen, want dat is absoluut, wat CDA betreft, onvoldoende dat groene karakter in Zandvoort. En uh, tot slot uh, de korte vraag. Vorig jaar heeft in de Zandvoortse krant een informatieprogramma, in uh, informatie gestaan over de programmabegroting. Dat was heel leesbaar, was uh, een fantastische layout... Het kan ook uh, leiden dat er meer mensen op de tribune komen. Gaat u dat dit jaar weer doen? Dat in eerste instantie. Dank u voorzitter. Dank u voorzitter, meneer Mettens. Ik kijk naar D66. Meneer Herfsen. Ja voorzitter, dank u wel. Um, wij hebben geen enkele technische vraag gesteld. En ik zou zeggen, als wij nou een echte oppositiepartij waren geweest, dan waren we echt spekkoper geweest met deze programmabegroting. Want eigenlijk zegt mevrouw Kober het eigenlijk heel netjes. U heeft nagelaten om te investeren in het algemeen. Om te kijken of we vooruit kunnen met Zandvoort. En dat doen we eigenlijk niet. En wat we ook zien zeg maar in het programma of in het raadstuk, dat hij een aantal stelposten opneemt. En ik hoor een suggestie uh, waar we overigens wel voor zijn zeg maar, op zaterdag ook die dagbesteding uit te breiden. Um, dat vraagt best wel wat geld. Als zaterdagtarief, nou als CAO bepaalt, dan betaal je denk ik 120% of zoiets dergelijks. Uh, misschien wel 140%... Uh, uh, om, dat, uh, om dat uit te breiden. Dus dan is die stelpost waarschijnlijk ook nog eens te weinig. Maar wat wij in het algemeen zien... Um, en, en dat baart ons echt heel veel zorgen... Uh, is dat er dus wel de capaciteit is om zaken uit te voeren. Want dat blijkt, daar betalen we ook voor. Er uh, zijn ook weer vragen over gesteld. En toch wordt er weer extra geld gevraagd... voor stukken uh, uitvoering die eigenlijk al lang al klaar hadden moeten zijn... Uh, wat ook geschetst wordt in de najaarsnota... wat dan niet gehaald wordt. Ik vraag mij sterk af... en misschien kunt u dan na de toelichten waar u dan wel mee bezig bent... Uh, wat u hieraan gaat doen. De hele politieke beschouwing... en dat, dat hoort u dan nog van mij... want dat, anders wordt het wel heel erg politiek... dus om toch maar inhoudelijk... Dan, uh, naar het raadsvoorstel te kijken... Um, zien wij een stelpost voor sociaal domein... met allerlei incidentele bedragen... Um, zoals het er nu naar uitziet en zoals u schetst en hoe u eigenlijk ook aangeeft uh, in, de afgelopen, ik dacht, in de afgelopen periode dat het toch heel lastig is om daarvoor in controle te zijn, zou ik hem structureel willen maken. En dan zou ik er niet uh, 300.000 euro maar van maken, maar 500.000 euro. En daar zijn we bereid om dat gewoon te amenderen om dat structureel op te nemen. En alles wat je dan overhoudt is mooi meegenomen, zou je misschien ook voor nieuwe initiatieven kunnen bepalen. Daarnaast valt het ook op dat er een stelpost wordt gevraagd voor de begroten voor de kosten voor de F21, 23 en 24 van 400.000 euro. Ik vraag me echt met recht af waar dat voor nodig is, aangezien we het eerste evenement nog niet eens hebben gehad. Laat staan dat we nog niet eens weten wat het kost. Dus ik vraag u ook, en wij zullen dan ook op het moment dat u het niet weghaalt, wel amenderen en desnoods tegenstemmen tegen deze begroting. Het is ook al aangehaald. We hebben het ook over de mobiliteitsvisie gehad. Eh, parkeren, weer een incidenteel budget van 125.000 euro. Ik vraag me echt sterk af waar u, dat, waar u dat voor gaat gebruiken. Aangezien we inderdaad alle uren al hebben overgeleverd. Daarnaast, en het, het viel mij eigenlijk op, en ik, ik, misschien heb ik er overheen gelezen, maar u zet ook in punt 9: de kostendekkende tarieven waar u 20% van de budgetreiniging wil toedekken aan de kostendekkende tarief van de Maar is ze niet al kostendekkend genoeg? Wat is daar de gedachte achter? Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat er zit. Zit dat dan inderdaad in het feit dat de hondenbelasting afgeschaft is? Moet ik het zo zien ergens in die, in die verhouding uh, waar die dan terugkomt? Ik hoor graag van, uh, van de wethouder hoe dat zit. Um, en daarnaast nog één ding. Als dit is waar Zandvoort om draait, zeg maar gewoon alleen de foto al. Dan, zijn we denk ik er ons, uh, dan schieten we onze doel echt voorbij. Want ik denk dat het Zandvoort draait om de burger en niet zozeer over de Formule 1 die hier... ...hooguit misschien nog drie, maximaal vijf jaar is. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Hermsen. Ik kijk naar de overkant, naar het GBZ. Mevrouw Dank u wel, voorzitter. Um, wat ons betreft complimenten voor de betrokkenen. Het is een helder stuk wat op dit moment geen vragen opwerpt. Uh, het gaat goed in op het raadsprogramma, welke leidend is. En uh, natuurlijk heeft gemeente Belangen-Zandvoort ook nog haar eigen visie en wensen. En daar komen wij bij de behandeling in de raad nog mee. Dank u wel. Dank u. Meneer Van Tiggelen, PVV. Dank u wel, voorzitter. Onze dank aan het college voor de antwoorden op de vele vragen. Eén antwoord zijn we bijzonder blij mee. Ik citeer. Ja, inwoners zijn vrij om te kiezen of zij mee willen doen aan projecten... die gericht zijn op duurzaamheid en energietransitie. Einde citaat. Het zal geen verbazing wekken dat de Partij voor de Vrijheid... dit antwoord zal bewaren voor mogelijk later... De neiging om dat ding uit te printen en boven mijn bed te hangen heb ik nog maar net kunnen onderdrukken. Verder zijn we blij met de toezegging dat we eindelijk een werkbare definitie krijgen van het begrip duurzaam. He, want daar vragen we al een tijdje om. Ja, als je ergens je controlerende taak op wil uitvoeren. en je wil weten waarover je praat. en je wil besluiten om ergens geld aan uit te geven. is het wel handig dat je ook weet waar je het over hebt en wat je wilt bereiken. Eerder op de avond werd ik. Uh, CO2-lief hebben genoemd, een beetje lachende wijze door iemand. Maar dat zijn we natuurlijk feite, in feite allemaal, want met te weinig CO2 hebben we geen leven meer op deze planeet. Dat wilde ik even als tussenopmerking toevoegen. Een aantal antwoorden roepen vervolgvragen op, en die gaan we zien. De, schriftelijk... de, een... de interruptie met te veel CO2-uitstoot. De interruptie ook niet. van mevrouw Koper. Mevrouw Koper, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Neemt u me niet kwalijk. Met te veel CO2 ook niet, meneer Van Tichelen. Dat vergeet u er telkens bij te vermelden. Ja, dat valt mee. Dank u vrienden, mevrouw Koper. Meneer Van Tichelen. Ja, die vraag beantwoord ik graag. Er is sprake van een CO2-tekort. En vanwege dat tekort wordt dat in de glastuinbouw ook aangevuld. Meneer Van Tichelen, van, van de orde. Ik heb meneer geen Koper. vraag gesteld. Nee. Mevrouw Koper. Meneer Van Tichelen, gaat u verder met uw betoog? Ja. Dit onderwerp komt waarschijnlijk nog wel een keertje terug, eh, voorzitter. Goed, zoals gezegd, een aantal antwoorden roepen vervolgvragen op... ...en die gaan we schriftelijk stellen voor de volgende raadsvergadering. Dit is een, een bespreekstuk waarvan akte. Een paar vragen stellen we nu reeds. Hoe zit het met de uitvoering van de aangenomen motie... ...geen voorrang voor statushouders bij toewijzing woningen? Zijn er statushouders geplaatst in de eerste helft van 2019... ...en in welke vorm van huisvesting? Ten aanzien van het antwoord op onze vraag over de subsidie voor het marketing vragen wij ons af in hoeverre deze private identiteit hoofdzakelijk afhankelijk moet zijn van belastinggeld. Onderhouden van een website en winkel met een omzet van enkele tienduizenden euro's staat niet in verhouding met bijvoorbeeld de loonsom van bijna drie ton. Organiseren van evenementen is iets waar private partijen een goed belegde boterham aan verdienen en dat zonder subsidie. Toevallig ken ik persoonlijk een paar van zulke lieden. Uh, mogelijk komen wij met een abonnement om deze subsidie naar beneden bij te stellen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u vriendelijk. Uh, er zijn diverse vragen gesteld en ik denk ook voor het hele college, maar ik geef toch eerst het woord aan de heer Bluis. Ja, goed. Uh, dat is goed, ja. Ik begin bij de heer. Ik ga gewoon van achter de terug. En de heer Van Tichelen. Uh, Vraag aan mij over, uh, over de statushouders. Volgens mij is er. Uh, op vraag nummer 41 is daar een antwoord op gegeven. Dat, dat, we, dat we bij de verdichtingsstudie dat verder gaan oppakken. En dat hebben we ook in het uitvoeringsprogramma, hebben we daar dat zo verwoord. En het college was, had het idee toen dat besproken is, dat dat door de raad werd geaccepteerd. Als het uitgangspunt dat we eerst op zoek gaan naar het vinden van geschikte woningen om uitvoering te kunnen geven aan uw motie. Dat staat zo in dat stuk. U moet het maar lezen. En anders komt u er maar op terug. Maar zo hebben wij dat vertaald. In het uitvoeringsprogramma is dat zo verwoord. Dat we eerst moeten zorgen dat we woningen hebben... om dit te kunnen uitvoeren. En dat we de verdichtingsstudie meenemen... om dat in de praktijk te brengen. En in de tussentijd blijven wij gehouden... dat we binnen een jaar de huisvesting moeten, verzor moeten verzorgen. Er is recentelijk... Nog overleg geweest met de provincie hierover. En die letten daar nadrukkelijk op. Want we lopen achter. En daar krijgt u antwoord op. U heeft daar trouwens ook andere vragen over gesteld. In het kader samen met de VVD. Daar staat dezelfde vraag in. Dus daar krijgt u ook antwoord op. Ik zal proberen te zorgen dat die antwoorden inderdaad... voor de begrotingsbehandeling bij u zijn. Um, dan ga ik verder naar D66 over... Uh, de de 2023 en de 2024, om die stelpost daar, daar op te nemen. Ja, kijk, dat is, het, dat is de vorm van, van hoe, hoe wij begroten. Wij proberen behoedzaamheid in te bouwen in onze begroting. Zo, en dus worden dit soort stelposten meerjarig wel meegenomen. En uiteindelijk beslist u later echt definitief hierover. Dus de discussie. Of u het nu wel of niet weg wil halen, ik denk dat u die vooral met uw raad moet voeren. Of u vindt dat die bedragen daar moeten blijven staan of niet. En dan laat... Maar wij voeren hem op om, om, om ook behoedzaam te kunnen blijven begroten. Dat ziet u terug is steeds in de begrotingen. En net zolang ik wethouder ben, zal ik dat systeem, dat zit volgens mij in mij ook een beetje. Misschien soms het veel, nou, dan mag u dat aanpassen. Maar dat laat ik dan aan de raad over hoe ze daar. Tegen aankijken, maar het is ingebracht vanuit de wijze van behoedzaamheid. Zaken reserveren. Dan even de vraag van de stelposten in het algemeen. U gaf één voorbeeld, maar we hebben nog meer stelposten. In principe heeft het college dan wel bepaalde vrijheid van bewegen met een stelpost. Nou, vind... En als u, als u vindt dat, dat dat niet geautoriseerd moet worden, direct aan het college, dan zo dan moet u daar iets over, over zeggen, maar anders is een stelpost opgenomen... en wordt die verantwoord middels de beleidscyclus, zoals die, zo die uh, voorligt. Dus bijvoorbeeld, en sommige stelposten geven wel aan dat het... Uh, in de zin de stelpost van die 50.000 euro voor, uh, voor gebouwenbeheer... die is met name op, opgenomen, dat is ook een antwoord op de vraag geweest... omdat we verwachten dat er een aantal panden die in standhouding staan... ...op termijn naar panden gaan die gewoon wel op een andere manier onderhouden moeten worden. Nou, dat zien we ontstaan. Dus wij zeggen, wij nemen volgens nog een stelpost op. Want we weten het bedrag nog niet exact. En zo worden die, die, die bedragen dan opgenomen. De stelpost sociale domein heeft een, wel een, een, een duidelijke reden. Dat is ook om uh, uh, tekorten op te vangen, bijvoorbeeld. Uh, dus dus dat, is, dat, is, dat heeft weer een, een andere functie. Dat... Dat kunt u in de omschrijving zo lezen. Dat is, het is aan u of u die bedragen autoriseert. Want als u normaal de begroting laat aftikken, dan zijn ze geautoriseerd. En wij moeten ze wel verantwoorden aan u. En u kunt er altijd vragen over stellen, natuurlijk, die er zijn. Dan kom ik nog terug op de, de stelpost van die, die post in het sociale domein. Nou, daar hebben wij ook gezegd van ja, daar moeten we behoedzaam mee omgaan. Uh, en dat u zegt, ja, we hebben structureel meer geld nodig in het sociale domein. Ja, ik ben ook wethouder onder andere van het sociale domein. Ik zie de ontwikkelingen in de jeugd, maar ik zie al vooral de ontwikkelingen rond mensen die ouder worden. Ja, daar zal op termijn meer geld naartoe gaan en nodig zijn. En, en de CDA komt ook met de wens om op zaterdag uh, verder door te voeren. dan kom ik meteen op, ja, wat gebeurt er nou allemaal in het sociale domein? Uh, wij zijn gaan kantelen. We zijn de, de, de dagbesteding en het opvang van mensen gaan kantelen. Dus niet meer met een, met een voorziening regelen. Nou, het gevolg is, er komen meer mensen. Maar er is ook gewoon meer behoefte. Want er komen steeds meer oudere mensen. Kijk maar hoeveel, en hoeveel, kijk, als je kijkt naar hoeveel mensen de dementie hebben. En dat, dat, dat neemt toe. En ik hoop dat er ooit een medicijn komt dat het weer af gaat nemen. Maar tot die tijd moeten we daarvoor zorgen. Dus uh, daar zijn we mee bezig. Dat vraagt extra middelen, dus ja, daar moeten we duidelijk in zijn. Maar wij proberen ook daar ook weer het binnen de perken te houden. Dus we zijn bijvoorbeeld, ik sta ook in de begroting, dat we rond de WMO gaan kijken naar het, het nieuw normenkader. Om dus opnieuw te bekijken van, van, voor de huishoudelijke hulp, om dat met het bestaande middelen meer mensen te kunnen bedienen... Uh, wij zijn een van de gemeenten waar het meeste aan huishoudelijke hulp uh, per persoon wordt uitgegeven. Nou, uh, er was eerst discussie. We hadden eerst een systeem met een vast tarief. Toen zijn we naar het variabele maatwerk gegaan. Nou, de kans is nu weer groot dat we toch weer naar een ander systeem gaan. Er is een nieuw normenkader. Er wordt meer of minder geprocedeerd. Dat bepaalt mede van hoe je je beleid moet aanpassen. Maar we, we zullen keuzes moeten maken. En... Uh, dus ik, ik, ik, ik wil graag ook toezeggen dat wij nog eens kijken naar die, die post van die, van die 300.000 euro in relatie tot wensen van diverse partijen. Om te kijken wat dat nou structureel wel of niet betekent. Uh, daar zijn, is al wat meer informatie over, maar het is een proces waar we middenin zitten. Dus... Uh, ...ook aan u om daar zelf als keuzes in te maken. En de keuzes die de heer Hermsen zelf ook al aanhaalde. Ga je dan voor lastenverlichting bijvoorbeeld als er meer ruimte ontstaat... ...of ga je meer besteden aan het sociale domein? Nou, ik denk dat onze lasten in Zandvoort op een uh, zeer goed niveau zijn. Niet hoog. We zitten wel aan, gewoon op de lijn van het landelijk gemiddelde... ...maar onze woningen zijn gewoon veel meer waard. Dus feitelijk worden we al gekort... Hè? Dat, Lees je bij andere gemeenten die hebben problemen dat op te vangen. Dat weten wij ook allemaal op te vangen. Dus ja, het is aan u ook om die balans te bewaken van uh, hoe we dat doen. Dat naar aanleiding van onder andere D66, CDA, Partij van de Arbeid, die daar aandacht voor vroegen. Um, gebouw De Krocht. Uh, nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat komt aan de orde verder. Uh, dat, dat, dat, dat misschien de wethouder <kling> straks daar nog wat van wil zeggen. Uh, de begroting in één oogopslag was van het CDA, dacht ik, of niet? Wie vroeg dat, ja? Uh, nou, die komt eraan, in principe. Die is in de maak, volgens mij. Ik kijk naar achteren, ja, die is in de maak. Dus die, die gaan we weer presenteren. Uh, dat doen we eigenlijk pas nadat die is vastgesteld. Omdat er soms nog wel eens, ja, precies, want anders uh, roepen we iets over lastenverlichting of niet. Uh, en dan staat het erin, dus we willen de goede informatie geven, dus die komt eraan. Uh, nou, snelpost, sociale domein heb ik het over gehad. Investeringen, raadhuis, doorgeschoven. Dat, dat bedrag wat daar stond, dat is, was wel een bedrag dat was voor tijdelijke aanpassingen die we zouden doen. Niet voor het, ge, het grote verhaal waar u nog steeds over bezig bent en nog niet uw ei hebt heb gelegd, begrijp ik. Want er zijn weer aanpassingen of wel of niet. Maar dat is specifiek dat bedrag. Maar dat bedrag, dat wordt wel gewoon begroot. Ja, en dat blijft dan liggen omdat er ook geen besluiten worden genomen. Dus dan, dan is dat ook aan onszelf met elkaar van, nou dat, moet het ook niet erg zijn dat het blijft liggen. Mevrouw Koper, interruptie. Helderende ja, vraag over dat bedrag dan. Is dat beschikbaar dan voor tijdelijke maatregelen in het, uh, in het raadhuis? Zoals ja, daar we dat was graag het willen? eigenlijk voor om, om tijdelijk de zaken aan te passen en om, om eventueel misschien als voorbereidingskrediet om, om verdere ontwikkelingen op te pakken. Want dat ja, als als dat, dan dat nog niet zeker. gebeurd is, ja. dan zijn we... De, de, de, en dat is een Helder. combinatie van hoe, hoe wij als raad daarmee omgaan en, en college. Ja, en aan de andere kant... We moeten ook geen geld gaan uitgeven, omdat we geld moeten uitgeven. We moeten het alleen maar uitgeven als het nodig is. Dus, dus er zitten soms ook van dat soort zaken in. Nou, de investeringen, ja, die hadden we gewoon, theoretisch waren die gewoon weggeschreven in de tijd. Ja, die worden nu fijn geslepen en het, en het is niet makkelijk. En als, je, als, en als je veel participatie wil doen, en dat willen we, dan kost het meer tijd. Dus zeggen wij, van, nou dan gaan we die investeringen, moeten we toch over langere tijd uitsmeren. Ja, en als we het dan conservatief begroten en behoedzaam, ja, dan hou je inderdaad geld.